4 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. PvdA-leider Samsom lijkt er weinig voor te voelen... om vandaag te stemmen over een generaal pardon voor asielkinderen. Voor zo'n generaal pardon is in de nieuwe Tweede Kamer een kleine meerderheid... maar omdat de VVD tegen zo'n pardon is... kan de stemming de relatie tussen PvdA en VVD... bij de kabinetsformatie onder druk zetten. PvdA en ChristenUnie dienden dit jaar een initiatiefwetsvoorstel in... waarin staat dat kinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen... mogen blijven. Samson wil liever tijdens de kabinetsformatie afspraken maken over dat wetsvoorstel. Bij een luchtaanval op de Gaza-strook heeft Israël twee Palestijnse veiligheidsfunctionarissen gedood. Dat zegt de Palestijnse beweging Hamas. Israël bevestigt een aanval te hebben uitgevoerd. Volgens Israël waren de twee gedode functionarissen betrokken bij aanvallen op Israël... en bij het smokkelen van wapens uit Egypte. Hamas spreekt van de liquidatie van twee medewerkers die tunnels beveiligden. Tunnels worden gebruikt om goederen van Egypte naar Gaza te vervoeren. Een Australische anti-islamgroep beschuldigt de Australische regering ervan de komst van Geert Wilders op te houden. Wilders heeft drie weken geleden een visumaanvraag ingediend voor een serie lezingen, maar het verzoek is nog niet goedgekeurd. De Q Society, die Wilders heeft uitgenodigd, zegt dat er geen reden is om Wilders geen visum toe te kennen, omdat hij uit een bevriend democratisch land komt. De minister van Immigratie zegt dat het een ingewikkelde kwestie is en dat het beoordelen van een visumverzoek in zulke gevallen wel vaker lang duurt. Een actrice die een rol heeft in de anti-islamfilm The Innocence of Muslims... heeft een van de betrokkenen bij de film aangeklaagd. De actrice Cindy Lee Garcia zegt dat ze erin is geluisterd. Ze zegt dat haar dialogen later opnieuw zijn ingesproken... waardoor het lijkt alsof zij teksten uitspreekt die de profeet Mohammed beledigen. De actrice eist ook een schadevergoeding van Google. Ze wil dat de eigenaar van YouTube de anti-islamvideo video van de videowebsite verwijdert. Maar Google weigert dat te doen. Dan het weer, vooral langs de kustbuien. Overdag zijn er enkele buien in het noorden. En in het zuiden is het droog, er is ook af en toe zon. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Vokaal ensemble. Zou je dat ook kunnen noemen, dat klinkt wel heel deftig. Here, vocaal ensemble. Je kan ook zeggen, het is een op opgroep Dat is eigenlijk de beste omschrijving van het gezelschap dat je zojuist hebt gehoord. Die Olympicse like 1960. Olympics, like 1960. Die wel wat hits hadden, maar het waren geen giga-hits. Het bleef allemaal zo'n beetje hangen rond de 40's of de 50ste, plaats van de Billboard Top 100. En een van die successen heb ik je laten horen. de Olympics and Dance by the Light of the Silvery Moon. Hier bij De Nacht ging het anders te varen. Dit uur kan je vanaf ongeveer half vijf gaan luisteren... naar het luxe uit met Koppen van afgelopen zaterdag. Met daarin onder andere de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Een uh, interview met Henk Kamp. Jawel. <laughs> kan zomaar gebeuren. En verder ook nog uh, leuke andere muziek. Je kan het uh, komend uur onder andere verwachten. Cela Sue, Absent Minders artiesten uit België. Maar ik neem je eerst even mee naar een Nederlands gezelschap. Die op dit moment een uh, aardige hit hebben. Hip-hop Hip-hop hip hit. En dat op radio 1 kan zomaar gebeuren. Is in de oppositie Slapeloze Nachten. In mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs en door, slapeloze nachten. In de zon ben ik langs en door. Mijn ogen reeds gesloten, al als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, lucht te staren in het duister. Met de eindeloze droom, geen reden om ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie.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 Ik zaterloos de nacht. En yeah, ik wil terug tot de future. De vloer branden de plek van mijn voeten. Ik rijd de stad, licht sturken. Blikken voor ijzer in de stad vol met schurken. Schoon in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed, ik wil liever in de buiten. Mijn gedachten op een de plan. En ik kans met de daarvoor voor de geef dan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel eens daar even stil zit, klaar voor de arts. Net als op aan de heren, wie de slit, de tik door. Tijd om te slapen, dan blijf ik me gapen, de zon brengt door. Achtervolgt om mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik licht. wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, ik de zon bij ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, Denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. slapeloze nachten Slapeloze nachten, lig alleen met, denk alleen om morgen. Mijn gedachten maken begrip. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu. Staan het na de hemels, blijven dromen in de buurt. De zon breekt door, sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning vermogen door mijn nostate voort, over word ik een worden, wat ik een worden breekt door, sterren uit de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen, doe me nog steeds voort of een bar ik een Ligt bakken in mijn bed. Yeah. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. de zon zonbeek langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Ik slapeloze nachten. Dan zou je denken, dit is Blinded by the lights, Maar dat is niet de titel, nee hoor. komt de regel daar heel vaak. En voor de titel van het liedje is Seek It. En de man die het allemaal zong, dat is namelijk Richie Hawley. Richie Hawley die in het verleden bij diverse bandjes heeft gezeten. Long Pixar, misschien de meest bekende band in het scala van bands die die heeft gehad. Dat is de groep Pulp. Maar tegenwoordig is hij solo al een geruime tijd. Hij heeft uh, als solo-artiest al diverse albums uitgebracht, zes in totaal. En binnenkort gaat hij ook optreden. En dat optreden dat zal plaatsvinden in de Melkweg in Amsterdam 9 oktober. Dan zal hij daar op de bühne staan. Vanavond op de bühne van diezelfde Melkweg, een band uit België. Het gaat namelijk om absent-minded. Somebody got a second chance, man. He tries to get a grip It ain't easy to be truthful When your story's all about you Komen ze. Het is een mooi liedje en ze staan vanavond in de Melkweg in Amsterdam. Absent-minded met het nummer Space en ook dit komt uit België. mind if your mind The deze fade away van Céline Suena, nou, maar dat uh, nog niet in Europa uit is, maar het staat wel op een nieuwe CD van haar die in Amerika is uitgekomen. Want daar toert op dit moment de zangeres de Vlaamse Schone. En dat wil niet zeggen dat ze daar voor de eeuwigheid blijft, want ze komt uh, in november, half november weer terug uh, naar, uh, nou niet Nederland, maar wel naar België. Dan zal ze allereerst een concert geven in het depot in Leuven. Céline Suena, hoor hier met uh, Fade away dat een uh, track is van de debuutalbum, maar alleen een track van dat album zoals die is uitgekomen in de Verenigde Staten. John Mayer, laat ik het daar even over hebben. Die heeft uh, kort geleden een uh, kleine operatieve ingrip gehad en uh, hij is nu weer dusdanig op krachten dat hij weer gaat optreden. Op dit moment is er in Amerika, Nashville, het Southern Ground Music and Food Festival. Hey. En daar zal hij verschijnen. Niet met een band. Hij zal alleen met een gitaar het podium beklemmen. Al het niet ondersteund vanwege die operatieve ingreep. Dit is van twee jaar geleden. John Mayer. I'm perfectly lonely. To be, is it really hard to see? Why I'm perfect. Nacht klinkt anders met Roel Koeners. ...dat die stem nauwelijks veranderd is in al die jaren. Het begon destijds in de jaren zestig met de groep Them Gloria, wie kent dat nog. En nu maakt hij dan een nieuw album, Born to Sing No Plan B. Dat album dat begin volgende maand zal uitkomen. De openingstrek ervan zal op een single verschef, Open opening Door to Your Heart, je you hoorde de stem van Van Morrison. En ook dus een liedje van Van Morrison, maar dan in een hele andere taal gezongen. Door de Janse de Rijgenjas, zo heet dat. En als dat afgelopen is, dan hoor je het leukst uit Spijkers met Koppen. De columns van Martijn Koning en Wim Danius komen voorbij. Er is een interview met Henk Kamp en een optreden van Ben Sanders. Maar nu eerst dus de Rijgejas Hier is de Janse Baggerband met de zang van Henk Steivers. Ik zoek in de VIP-klas En leef je met ik kunnen naar school. Oh, Kom langs die conifere, we achteren de rare zichtbullshow. Hij sprong op het paard, deze naar jou zo. En, en op eens stond er door. mensen, fijn om hier weer te zijn. Gisteravond speelde ik in Heerlen, dat ligt heel diep in Limburg. Het optreden was uiteraard geweldig, maar smiddags maakte ik iets zeer wonderlijks mee. Ik liep een beetje verveeld te wandelen door het winkelcentrum van Heerlen... ...of zoals ze dat in Limburg noemen, het winkelcentraan. En ik zag daar een oud omaatje achter haar rollator aansjokken. Wat lief, dacht ik nog, en ik had het nog niet volledig gedacht... ...of ze maakte een verschrikkelijke harde smak voorover, plat op haar bakkers. Of zoals ze dat in Limburg zeggen... Oh. met versnelde pas liep ik naar de gevallen oude dame toe om haar te helpen... toen uit het niets drie jongens op haar afrenden. Drie Marokkaanse jongens. De jongens hielpen haar overeind, zetten de rollator weer op zijn pootjes en klopten haar jas schoon. Overbezorgd probeerde de tweede geschrokken vrouw gerust te stellen... terwijl de andere jongen haar boodschapjes weer in het mandje stopte. Ze zagen mij erbij staan en ze vroegen... meneer, kunt u deze mevrouw verder helpen, want wij moeten snel door, want we zijn te laat... Waar moeten jullie dan heen, in alle haast, vroeg ik. Want als jullie in Amsterdam willen demonstreren tegen de nieuwe anti-islamfilm... moet je nog even flink doorrennen. We zijn te laat voor korfbaltraining, was het antwoord. Korfbal. De meest gaye sport die er bestaat. Korfbal is zo gay dat zelfs een oer-Hollandse vader zijn zoon... direct van de eerste de beste flat af zou gooien als hij zou willen gaan korfballen. Maar goed, de jongens renden weg en ik ontfermde mij over het omaatje... en vroeg cliché dingen aan haar als... Gaat het? En heeft u niks gebroken? En heeft u uw portemonnee nog? En ze zei... Ze zei dat het allemaal wel meeviel, maar of ik toch voor de zekerheid met haar mee wilde lopen naar het bejaardenhuis waar ze woonde iets verderop. Geen probleem. Onderweg vertelde ze me dat ze zo was geschrokken omdat haar beste vriendin deze week de heup had gebroken door een val op weg naar de stembus. Ah, maakte ze soms gebruik van de stembreker, merkte ik gevat op. Maar die gat begreep ze niet. Waar heeft u op gestemd, vroeg ik dan maar snel erachteraan. 50 plus, klonk het kordaat. Twee jaar geleden stemde ik op de PVV en daar heb ik zo'n spijt van. Ik dacht dat ze op zouden komen voor de ouderen, maar dat zootje ongeregeld gaat nooit iets voor elkaar krijgen. En dat zogenaamde straattuig is juist hartstikke behulpzaam. Ik dacht even aan Geert Wilders, die na de verkiezingsuitslag geëmotioneerd voor een verslaggever van de NOS stond. Hij leek in één klap 30 jaar ouder te zijn geworden. Zo oud dat er een dikke kans is dat Geert bij de volgende verkiezingen ook 50 plus gaat stemmen. Ik kreeg bijna medelijden met hem. Hij heeft het zwaar. Negen zetels minder in de Kamer, een vervelend boek van de ex-PVV... en natuurlijk dat schilderij van Benny Jolink. Een verschrikkelijk schilderij. En daar moet ik Geert gelijk in geven. Het is een verschrikkelijk schilderij. Verschrikkelijk slecht. Dat schilderij is zo slecht geschilderd... dat zelfs de aardappeleters geen hap meer door hun strot krijgen. Wel geweldig dat de PVV eigenlijk de grootste verliezer is van de verkiezingen... samen met CDA en GroenLinks. Ik denk dat als GroenLinks nog maar één zetel had overgehouden... dat ze daar dan Tofik Dibi op vast hadden gebonden... en een groene stroom op hadden gezet. <lacht> We kwamen aan bij het bejaardentehuis, waar ik als een ware held werd ontvangen. Ik werd omarmd en gekust door tientallen oude omaatjes. De dames pakten mij vol op mijn mond. Het werd bijna een orgie. Laat ik het zo zeggen, ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb wel mijn eigen 50 tinten grijs meegemaakt. Op de kamer van de vrouw hebben we toen samen nog een kopje thee gedronken. Ze bood mij nog een stukje witte chocola aan, maar dat heb ik afgeslagen. Niet dat ik niet van witte chocola hou, maar ik hou niet van witte chocola die uit een hele oude verpakking komt waarop staat pure chocola. Tijdens de thee legde ze haar keuze voor de 50-plus-partij wat nader uit. Het werd tijd dat er weer een partij kwam die zich voornamelijk richt op de ouderen. Want de ouderen hebben het zwaar in deze maatschappij. En dat klopt, want toen ik deze week Ferry Mingelen zag stuntelen met dat enorme touchscreen. zag je duidelijk dat er behoefte is aan een oudere partij. Ferry kan er gewoon niet mee omgaan. Het schijnt dat Ferry Mingelen na het versturen van een e-mail nog altijd een postzegel op zijn laptop plakt. Ferry, Ferry heeft één keer in zijn leven Angry Birds gespeeld. Toen hij een weekendje wegging en was vergeten zijn pakieten te voeren. Ja, het is tijd voor 50+. Plus. Lieve mevrouw van Zwanenburg, als u dit hoort, en ik ben bang van niet, want ze is zo doof als een deur. Ik hoop dat u nog vele, vele jaren op de 50-plus partij kan stemmen. Het gaat u goed. Dank u wel. Change your on me I can't stay Cause you got the key, Baby Your change you on me free? When are you gonna set me free? When are you gonna set me free? When are you gonna set me free? All right Ladies and gentlemen You ready? Your change on me Your change on me Your change on me Your change on me Your change on me, you'll change on me, you'll change on me. diensthuis van woensdag gaan Mark Rutte en Diederik Samson bekijken of het ze lukt om een kabinet te formeren met in ieder geval VVD en Partij van de Arbeid. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn is, dat weten jullie, VVD'er Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken, gevraagd om verkennende gesprekken te voeren en hij is naast mij aangeschoven. Meneer Kamp, welkom. Ja, Dolf, leuk dat we hier eens even in de uitzending aanwezig mogen zijn. Uh, de FARA is natuurlijk niet echt uh, mijn omroep, hè, niet ons omroep... maar dit is toch wel een uh, programma met een uh, zekere naam en faam... ook uh, historisch uh, gezien. En in dat kader uh, vinden we toch wel een uh, grote ere om hier uh, te zijn. Ja, u, u, u zegt we, wie, wie, wie zijn dat? Ja, nou ja, ik zit hier toch als uh, vervanger van uh, hare Majesteit uh, de Koningin. <lacht> Vandaar het koninklijke meervoud. Nou, uh, uh, wezen jullie dan welkom. Uh, verkiezingen, uw partij heeft 41 zetels gehad, Ongelooflijk resultaat, gefeliciteerd natuurlijk. Hoe reageerde u toen die uitslag binnenkwam? Kijk, op het moment dat de uitslagen binnenkwamen op het scherm, was ik eigenlijk totaal door het dolle heen. Ik werd overvallen door een gevoel van euforie. Euforie. En als ik heel eerlijk ben, is dat gevoel sindsdien ook eigenlijk nauwelijks meer weggegaan. U bent, as we speak, euforisch. Zeer zeker. De adrenaline die uh, spuit op dit moment met enorme kracht uh, door mijn aderen heen. Goh! Ja, en ik kan u verzekeren uh, binnenin mij, in dit uh, hoofd van mij, is het één een grote feest. Er is uh, polonaise, er is uh, confetti in uh, talloze kleuren. Uh, er zijn ook hapjes, uh, bitter garnituur, mini lubias <lacht> Er zijn een aantal uh, schaars geklede dames die ook uh, ja, toch behoorlijk uh, pikante dansjes uh, uitvoeren. En dat was allemaal muzikaal omlijst door Gordon en zijn homofrienden. Oh, meneer, meneer Kamp, dat, dat, dat klinkt behoorlijk feestelijk. Ja, dat is ook zo. Dat is een gevoel dat ik eigenlijk alleen maar kende van de kerstboomverbranding in Borculo. Oké, okay, maar goed, uh, hard aan het werk. Uh, u verkent een samenwerking tussen de VVD, Partij van de Arbeid. Gaat dat lukken? Absoluut, daar is geen twijfel over mogelijk. Meent u dat nou? Nee, totaal niet. Uh, mijn opmerking was in deze uh, sarcastisch uh, bedoeld. Oké, okay, oké, okay, had ik even niet door. Uh, u, u bent iets wat lastig te peilen. U bent, u bent dus uh, uh, sceptisch over de samenwerking? Ja, als we over de formatie spreken, dan is het feestje in mijn hoofd heel snel voorbij. Uh, de mini-loempiaatjes blijken nog bevroren. Uh, de dames zijn in TL-licht aanzienlijk minder mooi dan verwacht. En dan komt ook Hans Spekman nog eens even binnen en die gooit, uh, die gooit per ongeluk een glas cola tik over de geluidsinstallatie heen. Oké, okay, even een ander beeld. Uh, waarom bent u nu somber? Wordt het zo lastig? Nou ja, ja, ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het partijprogramma van de VVD... dan zie je dat daar uh, hele goede ideeën in staan over uh, hoe we uh, Nederland uit de crisis uh, moeten uh, krijgen. Mm -hmm. uh, terwijl de PVD, uh, v, uh, PvdA, moet ik zeggen, uh, die zoekt juist de oplossing in hele uh, slechte ideeën. En dat botst? Dat botst enorm. Ja. En wat voor slechte ideeën heeft u het dan over? Nou, ik heb hun verkiezingsprogramma even niet bij de hand. Maar neemt u maar van mij aan dat daar een hele hoop slechte ideeën in staan. Ja, oké. Okay. Maar maandag, dinsdag uiterlijk moet u met advies komen. Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Waar gaat u mee komen? Nou, mijn eerste advies uh, aan de heren uh, zou zijn dat de Partij van de Arbeid... Uh, alle ideeën van de VVD integraal uh, overneemt. Oké, okay, dat gaat misschien niet lukken. Wat dan? Nou, dan stel ik voor om de PvdA uh, te verbieden... Uh, Evenals alle andere niet-liberale partijen. Zo. Ja, verder zullen we beginnen met het uh, omscholen van socialisten uh, tot uh, trouwe liberalen. En tot die tijd uh, geldt er voor alle socialisten een avondklok. Ja, ik, ik hoor het alweer. U bent sarcastisch. Integendeel, ik ben bloedserieus. serieus. Nou, meneer Kamp, dan gaan we afronden. Nou, dan wil ik alleen nog even zeggen dat ik het heel erg plezierig vond... om met u en, en, en meneer Meurders aan tafel te zitten. Nou, dank u wel. Uh, dat was wel weer uh, sarcastisch. <lacht> Tot ziens. Tot ziens. ...iPhone 5 gepresenteerd. De iPhone 1, 2, 3 en 4 heb ik gemist zoals ik ook de delen 1, 2, 3 en 4 van de zevendelige Harry Potter-reek miste. En van de film Rocky miste ik zelfs de hele serie. Rocky 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Van het ruimtevaartschip Apollo daarentegen heb ik vrijwel elke editie meegekregen. Van Apollo 1 tot en met Apollo 17. Wanneer het met die serie aanduidingen ooit is begonnen, weet ik niet. Maar de oude Egyptenaren hadden al Ramses 1 tot en met Ramses 11. En in de middeleeuwen hebben we onder andere een hele rits Karels gehad. Karel 1, 2, 3, 4 en 5... Er waren toen ook enkele Diederiks, maar die zijn als machthebbers nooit verder gekomen dan Diederik I en Diederik II. Van pauzen zijn er wel weer enorme series geweest, vooral van Johannes, 23 stuks in totaal. En dat kan altijd nog verder oplopen, want pauzen zijn oneindig, zelfs als de CDA verdwijnt. Het begon met al die serie-aanduidingen uit de hand te lopen in 1986, toen WP 4.2 uitkwam. De WP was een tekstverwerkingsprogramma, zoiets als Windows 95... maar dan dus in 1986, toen Sandra Kim namens België... de 31e editie van het Eurosongfestival won. Ondanks het schamele ene puntje dat Duitsland daar gaf. Of West-Duitsland, moet ik zeggen. Want Duitsland was destijds nog verdeeld in Duitsland 1 en Duitsland 2. <lacht> een verdeling die ze na de val van de muur gehandhaafd hebben... bij de televisiezenders. Net als in Nederland, waar we zelfs Nederland 1, 2 en 3 hebben. Terwijl RTL om de een of andere rare reden bij 4 is beginnen te tellen. Zelf ben ik in de tijd vrij lang blijven hangen aan WP 4.2. Je had daarna ook nog wel 5.0 en 6.0, maar van mijn huisarts moest ik naar 4.2 stoppen, anders kon het wel eens verkeerd met me aflopen, zei hij. Om dat te onderstrepen vertelde hij mijn verhaal van een man die helemaal krankjoren was geworden van de autoseries van Peugeot. Waarbij het toen vooral ging om de Peugeot 104, de 504 en de 203. En al die modellen waren dan ook nog drie deurs of vijf deurs. De iPhone 5 komt ongeveer tegelijkertijd op de markt met Windows 8... dat de opvolger is van Windows 7, terwijl Windows 1 tot en met 6 er nooit zijn geweest. Misschien komen die nog een keer, want zo is het ook met Star Wars gegaan. Eerst kwam Star Wars 4 uit, daarna 5 en 6 en vervolgens pas 1, 2 en 3. Het zou dus ook kunnen dat we RTL 1, 2 en 3 nog ooit krijgen? Je hebt het ook met autosnelwegen. De A3 moet er nog komen, terwijl we lang een A4 hebben. Uh, en de oudste snelweg van Nederland heet A12, terwijl we niet eens A11 hebben. En in de jaren 50 bedacht iemand de benaming derde wereld, terwijl van de eerste en de tweede wereld nog geen sprake was. Binnenkort komt ook de iPad 4 uit. Zelf beschik ik over de iPad 2, die met de komst van de iPad 4 een soort WP 4.2 wordt. Die alleen nog toch kranten te gebruiken is om nieuwe abonnees te lokken. En dan komt er qua series ook nog Rutte 2 aan. En ja, als een politicus eenmaal aan een serie is begonnen, kan het hard gaan. Balkende begon in 2002 aan Balkende 1. Binnen vijf jaar had hij het klaargespeeld om Balkende 2, 3 en 4 uit te brengen. Samsung had nu graag de middeleeuwse Diederik-serie voortgezet met de derde Over de rode, zoals ze bij biljarten zeggen, waar series ook heel gangbaar zijn. Maar het zal paars worden. 1 en 2 hebben we al gehad, paars die dus. Zelf zit ik nu meer in de kleur grijs, want ik lees 50 tinten grijs. Ik ben nu bij de 21ste tin, maar als ik ze alle 50 gehad heb, liggen er nog 50 tinten donkerder en 50 tinten vrij op me te wachten. Want het is een trilogie of een triologie, zoals sommigen zeggen. Series, mijn huisarts zei het eens, Je kunt er behoorlijk van doordraaien. We zijn onder onderlijn van Tony Mansfield. Hit voor de, het gezelschap in de jaren 80. De voorhoorde in de column van Wim Daniels was die afgelopen zaterdag werd uitgesproken in speakers met Koppen op Radio 2. En dat werd voorafgegaan door Sir Henry en de Butler's Camp Kamp, die was vervolgens aan het woord met Dolph Jansen... en werd gespeeld door cabaretier Marijn Scholten. Change on me, dat was wat Ben Saunders zong. En je had ook nog de kolom van Martijn Koning. Het leuks uitsprekers met koppen kwam weer voorbij hier... in de nacht klinkt anders. Meer sprekers met koppen aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 dan onder andere een optreden van Sabrina Starke. Nu een optreden van de groep Little Feet die een tijdje geleden een nieuw album hebben uitgebracht. Een album dat als titel heeft Rooster Wreck en ik laat je luisteren naar Church Falling Down. Tot aan het nieuws, Little Feet. Little child, I'm so sick and sorry now. Those from the altar, memory the one, mysteries and nature coming undone. There's a church falling down, a church falling down, something holy thrown down on the ground. There's a church falling down.